Uh, ik ben Veerle van Schoeland en ik werk al een geruime tijd voor Fabuleus. Ik heb eerst productiewerk gedaan en nu ben ik verantwoordelijk voor de communicatie en de verkoop van de voorstellingen en wat wij noemen de externe relaties. En dat wil zeggen dat ik probeer alles wat wij doen op een uh, goede manier in de wereld te zetten. En dat mensen dat weten wat wij dat doen en dat mensen komen kijken en dat mensen komen auditie doen. En ik zit ook in het artistiek team van Fabuleus samen met Peter, de dramaturg, Dirk natuurlijk de artistiek leider en Randy de Vliegen, choreograaf. En wij uh, denken na over uh, wat is fabuleus, wat moet dat zijn, artistiek en waar gaan we naartoe. Dus eigenlijk ben je ook een soort jurylid vandaag voor uh, de audities? Ja, ik heb een beetje een dubbele rol. Ik probeer alles uh, vlot te laten verlopen en aan ons tijdschema houden. Dat iedereen uh, blij is, zowel de deelnemers als de regisseur. Dat iedereen op de tijd heel nozel dingen zijn eten krijgt. Maar dat, ook, uh, dat er, niet, welle, dat, dat er de rust blijft voor iedereen. En anderzijds geef ik ook mijn mening over... Uh, die wel en die niet en daarom wel en daarom niet, maar ik kijk het vooral ook van, vanuit het fabuleus standpunt Dat is natuurlijk ook een artistiek standpunt, maar ook wij zoeken heel hard naar engagement bij jongeren en naar de goesting en uh, dan kan iemand super getalenteerd zijn maar als die op de auditie zo wat er zit van, het hoeft eigenlijk voor mij allemaal niet en ik vind u eigenlijk nog een beetje belachelijk, dan ga ik ervoor zorgen dat die niet geselecteerd gaat worden of dan ga ik daar toch heel veel vragen bij hebben zo, dat is een beetje mijn rol nou, waarom ben je aan eh, beginnen werken bij Fabuleus? Omdat ik heel hard geloof in, uh, in uh, of een soort missie heb, een zingeving in mijn werk. En ik wil heel graag met jongeren in cultuur werken. Omdat ik in mijn middelbare school, ik zat in Aarschot in school, en we hadden heel veel cultuur. Uh, mensen die, die bij ons dingen kwamen doen, video, muziek. Uh, ja, we, waren, we, waren heel, we kwamen er heel veel mee in aanraking en dat heeft mij zo wel getriggerd. Dat is gewoon heel leuk als jongere, om interessante mensen te ontmoeten en, ontmoeten en het opent uw perspectieven. Ik vond dat zo leuk, ik kon dat ook aan anderen meegeven. Dus... Heb je dan zelf uh, toneel gespeeld of iets met theater gedaan? Nee, totaal niet. Totaal niet. Ik heb... Uh, nee, nog nooit. En ik heb ook nooit die ambitie gehad. Ik vind ook helemaal niet leuk. Uh, <laughs> <laughs> ik wil dat ook absoluut niet. Um, ik ben echt een, een uh, organisator eigenlijk een regelaar en uh, ja. ik heb geen artistieke ambities, wel artistieke ambities in, in, in, in een beleid van een organisatie. Ik heb wel uh, artistieke ideeën van ik vind dat we zoiets moeten doen, ik vind dat we daar naartoe moeten, maar niet van ik wil zelf creatief zijn. Of zo. Uh. En uh, hoe gaat de beoordeling eigenlijk in zijn werk van de audities? Dat verschilt een beetje van auditie tot auditie natuurlijk. Um, er is wel, fabuleus heeft wel een soort methodiek ontwikkeld door de jaren heen om audities te doen. Dus dat heeft altijd zo'n beetje dezelfde structuur. Um, een, een verwelkoming. Um, een sfeer zetten en iedereen moet zich goed voelen. Dat is voor ons heel belangrijk dat het niet een soort van vleeskeuring is. Dat, dat iedereen het gevoel heeft van, ik zit hier eigenlijk op een heel toffe workshop en wat ik ook doe, ik kan niks verkeerd doen. Die sfeer, daar zijn we heel bewust mee bezig om die te zetten. Dat is soms niet zo makkelijk, maar dat lukt wel, denk ik. Want we zien ook altijd heel veel mensen terugkomen die van blijkbaar toch niet zo getraumatiseerd zijn. Zo. En dan zijn er groeps, is er heel veel groepswerk en dan moeten ze ook een individueel momentje is er ook altijd en een gesprek waar we ook proberen al wat feedback te geven en ook pijlen naar engagement en motivatie um, wie dat er gekozen wordt hangt heel erg af van project tot project um, soms zijn wij op zoek naar uh, een bepaald soort type mensen uh, soms zoeken wij naar mensen die gewoon een bepaalde uitstraling hebben maar evengoed zoeken wij naar mensen met al heel veel techniek bijvoorbeeld in dans dus het hangt er een beetje van, van af van, van, uh, ja, van auditie of van choreografen, van regisseur tot regisseur. Voor dit project, die dus zegt teksttheater. En uh, die gaan nu een bericht spreken Die zegt teksttheater, dus er moeten echt wel mensen zijn die met tekst om kunnen. Die dat naar die hun hand kunnen zetten, die dat vlot kunnen, heel snel. Allee, die, die vertrouwd zijn met tekst. Als je moeilijk uit je woorden komt, ja, dan moet het er al niet. Ja, beginnen het Het is ook zo wel medegedeeld, denk ik, als ze hun inschreven, van je moet echt wel houden van tekst, mm -hmm. want anders kunnen je het niet veel komen doen. De vorige auditie dat was, zocht wel echt bewegers, nog eens geen dansers, maar mensen die graag bewegen. Dat is een heel ander uitgangspunt, dan zoekt het ook totaal andere mensen. Moeten de, de kandidaten ook kunnen zingen en dansen, of is dat voor deze productie eigenlijk niet nodig? Voor deze productie is dat niet zo relevant. Dus dat hoeft helemaal niet. Als ze dat kunnen... Stel dat we dat ontdekken, dat iemand supergoed kan zingen, dan gaan we dat misschien wel gebruiken in de voorstelling. En wordt er op een moment, ik kan ik wel voorst voorstellen, op die bierfeesten, dat er dan gezongen wordt. Ja. Dus dan gaan we dat zeker, maar misschien mag hij ook helemaal vals zingen. Dat, dat, dus, maar dat hangt er zo af vanaf, maar het is een heel grappige anekdote. We hebben sowieso een een dansvoorstelling gemaakt. En Sandrine van Andenhoven deed daar niet mee, maar toen was hij nog 15 jaar of zo. En op het einde van de voorstelling deed hij een playback van, weet ik veel, Christina Agliera of zo, een van haar weet in een schone playback met alle gebaardjes en moefjes en zo. En dan achteraf blijkt dat die niet goed kan zingen. Ah ja, Sandrine. En die heeft ons dat nooit gezegd, en we hebben dat eigenlijk ook nooit op de auditie... Gevraagd. gevraagd of zo. Allee, dansaudities, dat is niet iets. En die heeft dat ook nooit gezegd van, hey, weet je wat, en die kan ook nog Quenio moesten. Ah, dat was er sowieso bij. En ik heb haar dan achteraf gevraagd van Sandrine... Waarom hebt jij in godsnaam veertig keer gebleibankt en niet gewoon echt gezongen? Je kunt dat toch? En uh, ze zeiden, ja, maar ik durfde dat toen nog niet. Dat vond ik wel straf. En dan zo een jaar later of twee jaar later is ze dan op televisie en stelt ze daar zo'n mega de show. Dat was een beetje frustrerend wel. En uh, welke verwachtingen hebben jullie tegenover de kandidaten? Goh, ik denk de grootste verwachting is dat ze met evenveel goesting en inzet hun smijten als wij dat is eigenlijk het belangrijkste, wij nemen dat super serieus. sérieux wij nemen hun ook heel au sérieux het is echt wel een professionele productie waar redelijk wat geld in gaat een professionele regisseur dat is een tournee langs de cultuurcentraal van Vlaanderen het is geen uh, het is geen zo, het is niet zomaar een hobby of zo het is echt wel een, een hard engagement waar je dingen moet voorlaten en waar je helemaal verwacht dat ze er helemaal voor gaan gedurende een bepaalde periode maar ze krijgen er ook heel veel voor terug ja, ze leren heel heel veel, uh, ze, ze, ze mogen heel veel spelen, ze, het is ook heel plezant, hè? Het, is ook, het is geen kommer en kwel, het is hier geen, uh, geen strafkamp of zo het is ook heel heel, heel tof, de combinatie van die helemaal maar we verwachten wel dat ze er helemaal voor gaan net zoals wij dat doen. En hebben de kandidaten... Uh al toneelervaring nodig om mee te doen aan zo'n productie van Fableus? Um, dat hangt weer af van productie tot productie. Voor de deze zou ik eerder neigen naar ja. Dat gaat zeker helpen, omdat het geen gemakkelijk project is, met zo heel veel tekst. Soms hebben we producties die met minder tekst, vanuit minder tekst vertrekken of meer vanuit hunzelf, dan is dat misschien helemaal niet nodig. Heeft u zelf ook inspraken gehad op uh, het verhaal dat ze nu gekozen hebben voor de productie? Inspraak. Wij, wij kennen Karel al heel lang. Die, zit zo, die woont hier om de hoek ook. En dat is iemand die ook heel veel vrijwilligerswerk bij ons heeft gedaan. En wij volgen hem al heel lang. Hij heeft op de rits gezeten. Hij zit nu op een beeldenopleiding. Uh, uh, Hij heeft die afgerond nu. En wij vinden hem een hele interessante persoon. Het is ook zijn eerste grote regie eigenlijk. En uh, eigenlijk kiezen wij voor een persoon, voor een maker. We hebben dus die keer, denk ik, twee jaar geleden tegen Karel gezegd... Zeg, Karel, heb je dus geen goeds om iets te maken bij ons? En dan is Karel, hebben we daar gesprekken mee gehad... En heeft Karel gezegd van... Ja, ik zou graag eens met die tekst iets doen. Het is eigenlijk zijn keuze. En dan we gezegd ah, dat is goed. Goed idee. Echt iets voor ons. Uh, iets, iets waar misschien andere jongeren gezelschappen niet zouden voor kiezen. Zo'n ding, niet zo hip. Uh, ja, het is een jaren dertig onhip ding, hè. Dus... Uh, dat is misschien wel typisch iets voor ons, maar ik heb niet... Ik, heb, ik vond dat super supergoed. En gaat het stuk dan in de jaren 30 afspelen, of ga je toch iets actueler brengen? Het zal zich gewoon afspelen, zoals het in het stuk beschreef. Dat is ook heel het opzet. We gaan een repertoirestuk spelen, maar natuurlijk, jaren 30, de grote economische crisis, dat was een, allez, er zijn heel veel lijnen te trekken naar nu, en ik denk dat het juist interessanter is om dat niet al te expliciet te doen. Maar aan het publiek de kans te geven om zelf die uh, lijnen te trekken en, en die, die gelijkenissen te zien. En er zal af en toe wel, zal het misschien wat duidelijker zijn of niet, maar ja, allez, sowieso proberen we altijd een, een verbindenis te maken tussen wat er in het hoofd omgaat van de maker, van Karel, van de jongeren en van de maatschappij. Alleen wat er in de maatschappij. En die driehoeksverhouding, dat moet allemaal terug te vinden zijn in het stuk. Dus het is nooit eenduidig alleen het verhaal van de jongeren, of de wereld van de jongeren, of alleen de wereld van de maker. Of het is een combinatie tussen de, de wereld waarin nou wij leven nu, de maker en de jongeren, en dat proberen we altijd te verbinden. En uh, is het eigenlijk moeilijk om kandidaten te kiezen, selecteren? Want jullie krijgen er heel veel mm -hmm. en jullie gaan toch een keuze moeten maken? Ja, soms is dat heel moeilijk. Soms als er, want vandaag waren er heel go veel goede vrouwelijke me ai, meisjes en er zijn eigenlijk maar drie twee, rollen. twee tot, als we echt moeilijk, drie vrouwelijke rollen en dat is eigenlijk een, een luxe probleem. Dan gaan we echt en dan soms denkt van, ah, mei, dat zo en, ah, dat is zo'n leuk meisje en dat is echt iemand die fabuleus ook thuis hoort, die zou weer echt keigoed toch soms en dan je ah, die zou je keigoed passen, um, maar ze is juist iets minder goed als die anderen. En wat doe je dan? Dat is echt soms, wordt heel fel gediscussieerd. En nu ook, omdat vier audities zijn, vier verschillende groepen. Morgenavond zullen wij kiezen. Tegen morgenavond zijn die van deze morgen al zo ver zo. Dan meiden we ook foto's nemen. En dat is heel, ik vind dat echt heel moeilijk. Soms, als het echt nee is, dan weten we dat ook heel snel. Dat weten we echt heel snel. Maar dan zo tussen degene die zo misschien... Ja, toch wel niet. Daar zo die, dat is altijd moeilijk, vind ik. En uh, ik heb uh, gemerkt dat er maar drie jongens zijn vandaag. En jullie hebben vier mannelijke rollen, mm. ook al komen er nog. Uh, maar is het eigenlijk een probleem? Stoppen jongens echt, of, of spelen die echt geen theater meer? Ja, we hebben... Ik weet niet, daar zullen we eens een sociologisch onderzoek moeten doen, maar we hebben altijd heel veel meisjes op onze audities. En als wij jongens zoeken, moeten wij speciale acties doen. En dat expliciet vermelden in onze communicatie. Nu, er komen nog wel wat jongens. Deze namiddag en morgen. Het valt eigenlijk heel goed mee en volgens mij komt het wel in orde. Um, het is altijd afwachten natuurlijk. En stel dat we niemand vinden, doen we extra audities. Zo, zo is dat. Maar het is inderdaad een feit dat er altijd meer meisjes op de audities komen. Zijn die dan, als ze tiener zijn, meer bezig met toneel? Blijkbaar wel. Want later, ik denk in de opleidingen, uh, na het middelbaar, hè, de theateropleiding, dat dan, ik denk niet dat dat zo is. Nu weet ik niet de audities of de ingangsexamens. Dat weet ik niet. Misschien pakken zijn jongens er ook sneller door. Ik weet zo in de dansopleidingen, parts en zo, denk, zijn jongens uh, sneller... Allez, Geselecteerd. Ja, omdat er gewoon minder jongens zijn die ook dansen. Dus uh, ja, het is, blijft een probleem. Jongens, kom komaan. <laughs> um, komt het wel eens voor dat de juryleden uh, niet eens zijn met elkaar en er dus dan ook niet uitkomen? Nee. Nee. Er wordt wel, wel gediscussieerd en geargumenteerd en, en soms kan dat wel even duren, maar uiteindelijk is er altijd een consensus. Nee, dat komt niet voor. Maar Karel heeft het laatste gehoord, hè. Het is zijn productie, hè. Kunnen we kunnen hem ook alleen maar waarschuwen of zeggen hm, dat, dat, dat. Maar hij heeft het laatste... Hij bezist. Ja.